11 uur. Het Kluit bij het NOS journaal. Rond deze tijd geeft het Belgisch Openbaar Ministerie uitleg over de antiterreuractie van gisteravond. In Verviers werden bij een politieactie twee jihadisten gedood, één raakte gewond. Volgens de krant, de tijd had de Belgische veiligheidsdienst al voor de aanslagen in Parijs gewaarschuwd dat het terreurcel in Verviers een gevaar was geworden. De Franse politie heeft vannacht twaalf mensen opgepakt in verband met de aanslagen vorige week in Parijs. Het zijn negen mannen en drie vrouwen die mogelijk logistieke steun hebben gegeven aan de terroristen, melden Franse media. Het zou onder meer gaan om het regelen van wapens en auto's. Bij de aanslagen kwamen 17 mensen om het leven. De drie terroristen werden door de politie gedood. De Nederlandse tandarts Mark van N. staat vandaag voor het eerst voor de rechter in Frankrijk. De man die ook wel bekend staat als de tandarts is gisteren van Nederland naar Frankrijk gebracht. De Franse justitie heeft van N. aangeklaagd voor mishandeling van patiënten. Toen hij een praktijk had in château Chinon tussen 2008 en 2012... zou hij de gebitten van veel patiënten onherstelbaar hebben beschadigd. Er zijn onder meer klachten binnengekomen dat hij gezonde tanden trok en kaken brak... De export van agrarische producten is vorig jaar licht gestegen tot ruim 80,5 miljard euro. Staatssecretaris Dijksme heeft dat bekendgemaakt op een grote landbouwbeurs in Berlijn. Ze vindt het knap dat de boeren en tuinders zich staande hebben gehouden onder moeilijke omstandigheden als lage prijzen, de Russische boycott en de uitbraak van vogelgriep. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste exporteur van agrarische producten in de wereld. Het weer, geregeld zon. Het zuidoosten blijft het grotendeels bewolkt. Vooral aan de westkust kan er een enkele bui vallen. Vannacht daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt en valt er regen of natte sneeuw. Morgen opnieuw flink wat zon. In de namiddag en avond gevolgd door winterse buien. Zondag bewolking met regen of sneeuw. En dan wordt het s middags een graad of drie. Dit was het M Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 need Wat had jij weer? I wasn't here. ZFM yourself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 We'll be loving you till we're seventy, baby. Yeah.